Dit was het NOS-journaal. Ja. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. En daarin een bijdrage van de VPRO. Het laatste deel van een vijfluik over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in mei 1940. Deze aflevering is getiteld Zeeland vecht door. Op 14 mei capituleert Nederland, maar dat geldt niet voor Zeeland. Dat met de hulp van Franse en Belgische bondgenoten... hoopt de Duitsers nog tegen te kunnen houden. Het is ijdele hoop. Op 30 mei 1940... is men ook daar gedwongen de handdoek in de ring te gooien. Deze uitzending, eerder uitgezonden in mei 1989... is gemaakt door Kees Slager. Rads, en bonen is het soldatendiner. Rads, keuf en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrij is omstreven, vrijheid van grenzen tot strand, Hollandse soldaten leven. Ik had er in mijn jonge tijd moed op om soldaat te gaan zien. Want ik had nog nooit overkant gezien. Overkant van de, westen nee, de Schelde. Van de Schelde. Ah. Ja, aan de overkant zijn ze ook overkant, maar wij zeggen dat ook. Okay. Dus dat was. Ik was veertien dagen gewoon door mijn moeder op retraite gestuurd. Ten einde de aardse verleiding van het onderdiensten te kunnen weerstaan. Dat was de eerste keer dat ik in Vlissing kwam en dat ik op de trein kroop. Dat was bij ons werk geblazen. Mijn vader was gewoon een arme, in financieel opzet aan man. Dat was de crisisjaar omdat hij allemaal zijn hout verspeeld. Mm. Dus uh, ja, dan kon ik een wat van de wereld zien, misschien zien. Dus ik had daar werkelijk moed op. Ik moet eerlijk bekennen, ik was blij dat ik vanaf was hoor, in september, 2, eh, 2 september. Maar ik heb er geen geheim gehad. Ik zwaaide dus er zo in: 2 september 1936. En dan moet ik toch iets zeggen wat toch wel bijzonder is, denk ik. De voor de gewone mensen dan. Mijn vader zei, nou jongen, je tussen moet je je uniform en in uitrusting goed bewaren. Want u krijgt dat nog nodig. Hij zei, Hitler, Mussolini en ook Stalin, dat zijn dictators, zegt hij. Die willen veroveren, die willen hun macht uitbreiden. En hij zei, dat zullen ze nog proberen. Het duurt nog hun leven en hij zei, dat wordt een leerlijke zware oorlog. En vier jaren nadien woonden we ver. Der holländische Soldat leistete überall hartem Widerstand. Dem deutschen Ansturm allerdings war auch er nicht gewachsen. In zügigem Vormarsch geht es über die gut gepflegten Straßen immer tiefer in das Land hinein. Die schnelle Überwindung der vielen Kanäle, deren Brücken fast ausnahmslos gesprengt worden waren, Gehört zu den hervorragendste leistungen unseres Heeres in diesem Hollandveld toe. De voorspelling van de vader van André Paridaan komt op 10 mei 1940 uit. De Duitsers vallen Nederland binnen en het oorlogsgeweld is al meteen tot in het verre, vredige Zeeuws-Vlaamse dorpje Sint Kruis hoorbaar. Al vroeg in die prachtige meimorgen ronken Messerschmieds en Heinkels van de Luftwaffe door het Zeeuwse luchtruim. Boven de Westerschelde gooien ze hun magnetische mijnen uit en op de reden van Vlissingen bestoken ze schepen met bommen- en mitrailleurvuur. Sergeant Gerard Dekker van de kustartillerie zit op tien mijl achter een stuk luchtafweer geschud... op het dak van de bomvrije kazerne van Vlissingen. Tot zijn verbijstering ziet hij dat de burgers van Vlissingen... nog amper in de gaten hebben dat het echt oorlog is. Die luchtactiviteiten die waren eigenlijk de, de eerste zorg... Voor, voor, voor de bezetting van de kazerne. Want de commandant die, die gaf opdracht om een patrouille te vormen. Want de burgerij van Vlissingen die beschouwde dat nog als een grapje. De boulevard die lag hoger... En je kon vanaf de boulevard natuurlijk van alles waarnemen. Dus de burgers die gingen de straat op. En uh, die trokken naar de boulevard. Bij het keizersbolwerk, bij de ruiter. En dan had je een prachtig uitzicht op wat er gebeurde. Dus die patrouille van ons die had opdracht om de burgers naar binnen te manen. Maar die burgers die gingen daar staan kijken naar de, de gevechten? Die jij? gingen gewoon kijken naar, naar de gevechten. Naar de vliegtuigen. En ja, er was toch nogal vrij veel luchtafweer. Want de marine had natuurlijk... Een, uh, de, in, de, in de omgeving van de haven was luchtafweer. Uh, aan de Oude Vriesingsweg, ongeveer ter hoogte van het ronde putje... daar stond de batterij luchtdoel van kapitein Broekman. Oh ja. Wij hadden luchtdoelmitrieurs. Dus dat schoot links en rechts over die stad. En wanneer die kringen laag vlogen, dan werd het als het ware vlakbaan geschud. Dus het kletterde scherven. André Paridaan zit op 10 mei vlakbij huis. Hij is gemobiliseerd bij de grenscompagnie. Maar over de grens met België komen geen vijandelijke troepen. Integendeel. De, de eerste dag van de oorlog, middags, waren ze hier al. Hè? Die Fransen? O ja, hele kolonnes. Hè, met radiowagens en veel ouderwets materiaal. Maar het uh, materiaal dat middags kwam was, blijkbaar niet zo ouderwets. Want die kon paar de wagens konden hier nog niet zijn. Want er een twijfel wagen komen. Hè. Ja. Maar er waren vrechtwagens en alles kwamen er dus middags al. In redelijke hoeveelheden. Mm -hmm. En wij moesten dus uh, s'avonds met heel de club op wacht. Heel de club. Maar de zaterdag, wij zaten hier natuurlijk niks te doen. Die grenswacht die was hier overbodig. Hè? De, wij uh, kregen in de loop van de zaterdagmiddag, dat was het 11 mei, kregen we dus opdracht, ons spullen maken. En er gingen vrachtwagens komen We Er een vrachtwagen gaan worden in deken van Nijsse. En we moesten aan de overkant. En dan ben we dus in Breschies terechtgekomen. Sopens dus een uur, ik kan het niet meer precies zijn. Ik denk van een uur of vier, vijf, zo wat. En dan was dat, dat gedonder, was de volgende aan Die Franse schepen er al. Die, die, die, die uh, overzetboten, die worden dus al heen en weer. Duitse vliegels schreeuwt, dat de luchtafweers schud op die schepen. Dat stond daar, uh, dat dreunde, dat, afijn, dan, dan zagen we de oorlog. Terwijl André Paridaan, weggedoken in een hecht bij Breskens aan de Westerschelde... voor het eerst de oorlog ziet... wordt zijn naamgenoot Jules Paridaan, gemeentesecretaris van Sint-Kruis... op een minstens zo gruwelijke manier geconfronteerd met het fenomeen oorlog. Ik kan me herinneren, morgens om een uur of vijf, denk ik, of zes... toen er een verschrikkelijke bal was van een neerkomend vliegtuig. Een vliegtuig wat brandend en enfin, neerstortte... Ten zuiden van de kom van Sint Kruis, eh, al heel snel, zijn we da ook daarheen gegaan... en toen bleek het een uh, vliegtuig te zijn. Uh, die had gewoon bomen met de vleugels, bomen gewoon afgesneden en neergekomen. Uh, zeg maar in duizenden stukken, uh, verspreid over het bouwland. En wat natuurlijk eveneens het gevolg was, dat ook de vliegers die erin zaten... En dat waren er vier. Dat konden we zien. Omdat we inderdaad vier rompen hebben teruggevonden. Maar mensen kon je er eigenlijk niet veel meer van maken. Die waren werkelijk uh, gewoon ook versplitterd. We hebben dus alles wat, wat uh, van mensen afkomstig was. De hebben we bij elkaar gebracht. Uh, we hebben kisten laten maken. Bij de timmerman. En we hebben in vier uh, kisten de zaak begraven. Dat zal dus wel niet helemaal geklopt hebben. Wat de ledematen zo betreft, daar hadden we ook geen tijd voor. Maar er waren wel vier rompen, zeg. Ik vond het toch wel vreselijk om te zien. En daar liep dan tussendoor honderden Franse soldaten. Die even vrij waren en die meehielpen. En die dan blijkt wat oorlog is die zich uh, inderdaad verkneuterden aan het feit dat er daar een, een vijand was vernietigd. vonden ze prachtig. Al vanaf de Eerste Oorlogsdag stromen duizenden Franse soldaten Zeeland binnen. Ze trekken door Zeeuws-Vlaanderen naar de Westerschelde... waar ze worden overgezet naar Walcheren en zuid beveland in Vlissingen arriveren intussen ook Franse oorlogsschepen... die troepen aan wal zetten. Sergeant Dekker ziet ze komen. Vrachtauto's, eh, autobussen, eh, verhuiswagens... alles werd gebruikt om die Fransen via Middelburg door te sturen naar zuid -Beefland. Maar het waren infanteristen, dus ze hadden eigenlijk alleen geweren en... Ja, wat ze aan mortieren mitrieurs. bij zich zouden moeten hebben... en wat ze aan mitrailleurs bij zich zouden moeten hebben... Dat was voor een groot gedeelte in Duinkerken op de kade blijven staan. Maar daar had je op dat moment geen ervaring in. Er kwamen Fransen, er kwamen nog meer Fransen. Dus dat gaf voor ons een steun in de rug. Je, je, je, je kikte ervan op. Je dacht, nou zijn ze er, er kan ons niet zoveel gebeuren. MUZIEK niet alleen sergeant Dekker krijgt een kick van de aanwezigheid van de Franse bondgenoten, ook de regering doet dat kennelijk. Want als in de avond van 14 mei de vesting Holland capituleert, geldt dat niet voor Zeeland. Zeeland vecht door, zo kondigt koningin Wilhelmina via de radio aan. Ik heb den commandant in Zeeland, den schuilpinnig van de stad, benoemd tot bevelhebber van alle strijdkrachten, ter zee en ter land in Zeeland. Ik weet dat mijn gehele volk in Nederland... en in de gewesten over zee... met bewondering en vol hoop uitziet naar hun plichtsbetrachting... waarop ik vertrouw te kunnen rekenen. Mijn gedachten verlaten u geen ogenblik. Leven het vaderland. Terwijl dus het hele vaderland met bewondering en vol hoop uitziet... naar de plichtsbetrachting van de Nederlandse soldaat in Zeeland... naderen Duitse SS-eenheden via Brabant de Zeeuwse grens. De eerste verdedigingslinie is de zogenaamde badstelling... op het smalste stukje van Zuid-Beverland. Hier moeten de Duitsers staande worden gehouden. Achteraf... Een belachelijke onderneming, vinden de soldaten Robert Klaasens en Johan de Kaluwe. Ze zijn immers nergens op voorbereid. Als je nou had dat ik bij een vernietigingsgroep was, dat zou het zo noemen. Dat was niet de officiële naam, maar dat het zo noemen. Dat je nog nooit mijn springstof omgegaan had en dat je aan zo'n brug lag. Dat je lang mij moest leggen en dat je niet wist wat dat er lang bij mij was dat je een opleiding dat je nog nooit een kanon had horen schieten... in twintig maanden in dienst zijn. Ja. In zo'n toestand, zou je me kunnen voorstellen. Ver voor de oorlog. Ja. Maar weet je, ze wisten nergens goed wat er op komst was. Nog nooit een tank gezien, geen artillerie horen schieten. Niks. Alleen heel veel marsen gelopen. Ik heb die jongens nooit geen oefeningen zien met geweren. Tot voor mij ook nooit, nooit, nooit, nooit heb ik iets gezien... Dat eigenlijk was van oefenen voor dat de vijand komt. Net op die 10e mei toen, toen het kwam. gebeurde, ja, dan uh, kreeg je volop veel munitie. En uh, dan kon je beginnen schieten tegen die tijd, als je dat toen naar nou, je toe zag komen. Werd niet geoefend, er werd niet geoefend, er werd niet geoefend. Als ik dan later bekijkt naar ik, de oorlog. Ik geloof dat we toen in Bernhard Zon voor ons nummer waren, he, ja. in het begin. He, ja. In 38 dat we meer patronen ja. verschoten hebben. Losse fluitens. Losse vlodders en allemaal, als dat van augustus, toen de algemiddelde mobilisatie uitbrak, tot die mei, ik geloof niet dat ik, voor mezelf dan, van augustus tot mei, dat ik honderd patronen verkopen heb. Ik was bij die lichte en ja? En ik zat in zo'n bunker. Daar voelde ik veiliger natuurlijk, want ja, je was, je was geen soldaat eigenlijk. Nee. Daar heb ik trommels, trommels, heb ik er leeg geschoten. En ik wilde weg zomaar. Was het recht, maar we, dat, wist ik, dat wist ik gewoon niet. Nee. Maar toen we dat command kregen reden die avond om terug te trekken via die vlucht van dan uh, hebben wij geen Duitsers gezien. We hebben geen Duitsers gezien. Wij zijn op terecht, ik kon terechtgekomen zonder een Duitser te zien eigenlijk. We zijn wel. We zijn eigenlijk opgejaagd. En ik heb eigenlijk nooit geweten dat er, dat harde weglopen dat was helemaal niet nodig geweest. Maar wie gaf dat bevel dan? De uh, officier? Dat was onze kapitein Hogerziek. Mm -hmm. Was dat niet geoversteigd? Mm. Maar goed, in elk geval ja, de commandant. Dat was onze commandant. Het was niet zo dat de soldaten zelf het. Nee, nee nee nee Nee, je kreeg, je kreeg wel het bevel dat je alles in de strijd moest laten en uh, achteruit. He. De badstelling wordt verlaten nog voor de Duitsers echt met de aanval beginnen. Want als een Duitse onderhandelaar met witte vlag... op de ochtend van de 15e mei een ultimatum komt aanbieden... vindt hij de stellingen totaal verlaten. De Duitsers kunnen dus ongehinderd oprukken naar het westen. Daar ligt, even voorbij Kruiningen, de Zanddijkstelling. De polder voor de Zanddijk is door de zeeuwen onder water gezet. Laat dus de vijand maar komen. Als hij niet verzuipt krijgt hij in ieder geval de volle laag van de compagnieën... die achter de dijk liggen te wachten. Sergeant Jacques Jansen ziet ze diezelfde ochtend nog naderen. Op een gegeven ogen met het mannetje dat achter de mitrailleur zat... die zei, sergeant, sergeant er komen de Duitsers aan. Ja, even de kijken erbij. Ja, daar kwamen lui. Maar ik vond het al zo gek dat die Duitsers door het water heen liepen. En dat water dat stond zo ongeveer tot aan je heupen. Dat ja. zo hoog. En die wouden meteen al schieten. Ik zei, nee, nee, nee, er wordt niet geschoten. Ik zei, want ik weet niet, er zitten nog jongens van ons zitten daar vooraan. In en als die, die nou terugkomen... Ik zei, die kun je niet opruimen. En dan weet ik zelf niet meer of ik achter die miterieur gezeten heb... om te voorkomen dat ze niet als een dolle zouden beginnen te schieten. Die mannen mij. Of dat dat mannetje die toevallig erachter zat, de schutter... dat ik die opdraf opdracht gaf een paar schoten te lossen. Mm -hmm. En die schoten die werden gelost en toen doken die lui weg. En zei ik, denk dat zijn geen Duitsers. Ik zeg, dat moeten Hollandse soldaten zijn. Goezo. We hebben de komst afgewacht van die lui. En die zijn ook later achter, verder doorgegaan. Maar het waren Hollandse soldaten die van de, de groep uh, Rilland Bad afkwamen, ja. Die, kwamen, die waren gevlucht? Ja, gek woord, maar ja, We waren gevlucht. Ja. Zeven maanden hebben Nederlandse soldaten gewerkt aan de Zandtijkstelling. Toch kan een kind zien dat hij niet berekend is op een moderne oorlog. Zo'n kind is Stoffel Berrevoets, uit het naburige Kruiningen. Als bakkersknechtje heeft hij vergunning om in de maanden voor de oorlog... met zijn broodkar over de dijk te fietsen. Ja, ik was er wel enigszins door geboeid, maar later heb ik me toch wel eens afgevraagd... of dat allemaal nuttig was, wat ze dat deden. Want de materialen die gebruikt waren, dat was nou niet zo denderend. Uh, nou... ...loopgraven van palen gemaakt met uh, wilgetakken tussen gevloggen. Dat was nou niet materiaal waar een machinoliniën en de cifre-linie uit bestond. Ja. En waar we tanks mee tegen konden houden. En dan zag ik bijvoorbeeld ook, wat ik later ontdekte, toen ik wat ouder werd... ik dacht bij mezelf, antitankgeschut, daar kwam ik nergens tegen. Ik kwam bijvoorbeeld ook geen middeleeuwse uh, tegen die... Uh, ...overdekt waren met uh, stalen platen in zover. Uh, behoorlijke stalen platen, anderhalve centimeter, dat was het maximale wat erop lag. Kortom. Ja, dit was toch niet voor 1940 met zo'n geweldige overmacht ...was toch niet behaalbaar om dat in stand te kunnen houden. Het was allemaal houtbouw, wilgetakken en... Ja, zware materiaal werden niet verwerkt. Er was waarschijnlijk toen wel geld voor, maar dat was te laat. Ze ja, waren dag, dag, dag in, dag uit bezig. Ja, smorgens dan, eh, om negen uur, marcheerden de jongens af. En dan gingen ze er in. Maar het had toch wel een beetje te maken met eh, bezig zijn. Maar nou niet, maar werkelijk om eh, veel kubieke meters rond te verzetten per dag. En die opbouw is het totaal. Die was ook zeer semier... Eh, die bergplaatsen of schuilkelders die achter die zand gebouwd werden... die werden uit hout opgetrokken en dan weer grond eroverheen. Maar voor een voltreffer van een lichte bom waren er nog niet bestand. Afgezien van de zwakte van de stelling en het gebrek aan munitie en goede wapens... is er toch al geen redden aan. Laag overscherende Duitse vliegtuigen nemen de dijk onder vuur... en zorgen voor een wilde paniek onder de soldaten... Zo doet Arie Steenpoort een vreemde ontdekking... als hij terugkeert bij zijn stelling, nadat hij op patrouille is geweest. We komen terug, was er niks mee. Hoe niks mee? Geen uh, soldaat mee. geen man mee. Oh? Ja. De, we zijn tegen elkaar, wat is dat nou? Daar zijn we bij een IJze heen. Ze dat was. Ja, toen toen we een deel op IJze en die was aan het lopen met de Wumelingen, over het kanaal. Op de vlucht dus, ja? Op de vlucht. Zonder dat er nog geschoten was? zonder dat er geschoten was. Ja, ons stonden aardig te jongens dat... Hey, ja, dat, dat, dat had je niet verwacht? Dat had ik niet verwacht. Want dat waren nu net... Ja, we waren met maar twee mannen, hoor, met maat en zo. O, jullie waren met z'n tweeën naar die vrachtauto geweest ja. kijken... Ja. die ja. van die dijk afgereden was... en je komt terug en iedereen is verdwenen? Ja iedereen is met een. En jullie naar Ierseke en dan uh, zie je daar ook een graal ja. zijn geworden. Ja, zeker. Die burgers waren ook weg. Die waren even Die waren even Dus ja, we zijn tegen bij de Wimblingen gestapt. alles ging in en Ja. ja daar bleef je niet steen. Nee. Nee. Want de grote man die waren ook weg. De officieren. Ja, die zag ik ook niet. Nee. Maar toen we op kapellen kwamen. Ja. En ja, dat werd meteen gegaan, om je een beetje georganiseerd. En daar moet nog in de baard liggen, lezen. Om... Eh... Het is Maar dat was zo, met die vliegtuigen boven bovenaan. He. Ja. Oh, dat was alleen verschrikkelijk. Wel een beetje geknijpend. Ja, ja, ik weet niet zeker, wat wordt dat? Mm -hmm. Dat is een overmacht, dat kun je niet tegenaan. Hij je zelf geen vliegtuigen in. Nee. Nee. nee. Maar heeft u nou al die tijd eigenlijk echt... het treffen, een oorlog meegemaakt dat er op elkaar geschoten is? Nee. Wij, wij hebben eens, geen schot gelost. Steenpoort heeft geen schot gelost. Precies hetzelfde geldt voor sergeant Jansen... die wat zuidelijker aan de Zanddijk ligt. Wij capituleren pas om... daar te daarna op woensdag. Hoe is dat gegaan? Hoe, Vertel dat hoe, dat. hoe dat gegaan was? Nou, ja. de mitraeuren... Die moet onklaargemaakt worden. u mag dus niet goed in de handen van nee, de maar, vijf. Ja, ja, dan nee. Maar, dan zegt u, maar waarom? is? Er komt een boodschap? We er komt, waarschijnlijk... Een, ja, dat weten wij natuurlijk niet. Die maar kamp... er was nog geen Duitser te zien, of wel? Er was nog geen... Nee, eerlijk, er was nog geen Duitser te zien. Nee. Die waren opkomst. Er ja. werd gecapituleerd. En de Fransen, die bleven in stelling, want ik heb de Fransen zien schieten. Want we zijn het kanaal overgetrokken. Ja, natuurlijk, maar u, u ligt daar aan die Zandijk en plotseling krijgt u een boodschap... Oprotten. Ja, want wij, wij gaan naar Zuid-Beverland, naar uh, Zee Slaanderen, werd er gezegd. We gaan naar Zee Slaanderen. Maar begreep u dat? Dat, dat, dat gerucht, dat liep... Van, ja, dat maar, nee. ik, maar begreep u waarom u, moest waarom u achteruit moest? Want er was nog geen Duitser te zien. Nee, nee. waarom? Nee. Maar u heeft helemaal niet strijd geleverd daar? Nee, er is geen strijd geleverd. Heeft u eigenlijk geschoten daar? Nee, ik kan nog wel een verhaaltje op van Welder, maar dat is niet door. De wanden eruit gehaald en het achterstuk weggegooid. Dat de tegenpartij, die, omdat het een zwartloos was en de Duitsers, kon hem zo gebruiken. Dus dat kon hij niet, want dan Aha. ging de sloting in, ging de moddering. Ja. Maar zonder eigenlijk uh... op vijanden geschoten te hebben. Ja. Gaat u terugtrekken? Ja, maar er schijnt, aan de noordkant van Zuid-Beverland schijnt nog een weg. Een dijk. Een dijk te zijn. En die, daar konden ze overheen trekken. En daar zijn ze misschien ook wel overheen ook hm. En ja. daar zijn ze door de Zandijkstelling heen gebroken. Ja, en en zit... zonder dat u het merkte, waren ze eigenlijk al achter u bijna. Ja, we, we waren ze net iets voor. Uh -huh. En dan kreeg ik bevel: ik moet met een platte schuit oversteken. Met Over het kanaal. Over het kanaal. En dan zijn we een meter van de wal af. En dan... Uh... Beginnen de Fransen te schieten, want die zien ons, Hollanders, zien ze aan voor de Duitsers. Ze maken een fout. Ja. En dan rennen wij weer terug, en dan kruipen we in de dijk, waar die, die, die slaapplaats waren, daar kruipen we in. En dan, ja, ik, omdat ik de sergeant was, en dan, ja, meen je toch dat je leiding moet geven aan de jongens, dus dan ga je voor, Toen heb ik mijn, mijn helm afgezet. En mijn helm heb ik boven het kijkgat gehouden. En ik denk, dan zullen ze wel schieten, maar ze schoten helemaal niet een paar keer gedaan. Toen ben ik zelf met mijn blote gezicht, zal ik maar zeggen, daarvoor gekomen. En toen zag ik hem overkant om onze Franse collega's zwaaien. En toen ze zeggen: kom we terug, we hebben ons vergist aan de vrij. Toen ben ik daar vandaag over de dijk heen gegaan, eens dat nog geraakt. Heb ik later ook doorgegeven. Die is niet doodgegaan. Die is hersteld ergens. <coughs> en dan ga ik bij schoren. Een beetje lager. Ja. Weer over. En dan zie ik een luitenant een jonge pier. Luitenant jonge pier uit Rotterdam. is gewond aan zijn hoofd. Scherf langs zijn hoofd gehad hebben. En dan zie ik veel. sint Jans van ons. En ook soldaten Staan. En dan roep ik nog tegen een paar jongens, dekke jongens, want er werd geschoten. En dan val ik neer. En ik had niet in de gaten licht geraken. Want een kogel, ja het was geen kogel, het waren allemaal scherven. Een rechterbeen, een rechterknie. Deze kant. Ja. Hier erin. Ja. En aan deze kant nu weer uit. En we hadden ze geamputeerd op, op deze hoogte. Terwijl Janssen naar een ziekenhuis in Goes wordt gebracht... slaan zijn collega's in ongeordende groepen op de vlucht naar noord beveland en Walcheren. De strijd op zuid beveland is er nu een geworden tussen Duitsers en Fransen. Die Fransen hebben zich verschanst achter het kanaal door zuid beveland Ze lijken wat minder snel geïntimideerd dan de Nederlanders. Nog voor hij gewond raakt, ziet sergeant Janssen ze in actie... Ik heb nog nooit zo'n armoedig stelletje binnen zien komen. De Fransen die hadden veel paarden. Van die kleine paarden, witte paarden, alle soorten kleuren... om de karren te trekken, die boerenkarren te trekken. En dan zaten die soldaten dan bovenop. En van de Duitsers kon je eigenlijk verwachten... dat ze als uh, gemeganiseerd hadden. En dat hadden de Fransen niet. Dus het waren wel goede schutters. En om de duvel niet bang ik heb ze zien schieten. Ik heb ze zien schieten. En als ze geschoten hadden, dan namen ze een biscuitje. Huh? En daar zaten ze... Op de kouwe. En tussen dat kauwen doen, ook nog eens een keer schieten. Op, uh, richting de Duitsers. Heb ik gezien. Dan denk ik, zo van het waren goede vechtsoldaten die die Fransen. De Fransen vechten fel langs het kanaal. Het kost hen veel slachtoffers. Op de erebegraafplaats van Capelle-Bieseling worden later 229 Fransen begraven. Ter vergelijking, de Nederlandse landmacht verloor in Zeeland maar 33 man. De Fransen kampen overigens met een bijna even krakmikkige uitrusting als de Nederlanders. Dat blijkt uit het verhaal dat sergeant Dekker later hoort van een Franse militair met wie hij contact houdt. Een paar citaten uit diens verhaal. Officieren van het regiment die hadden geen stafkaarten. Ze moesten het doen met michelin die ze in alle haast bij de diverse winkeliers hadden gekocht. Kaarten die zeer geschikt zijn voor het toerisme, maar absoluut onvoldoende wanneer het erom gaat de vijandigheden in een bepaald gebied te volgen. Wat de bewapening van iedere man betrof, wij beschikten slechts over geweren of revolvers met zes patronen per man. Terwijl de Duitsers draagbare mitrieurs hadden. Um, de troepen hebben zelfs hun 25 mm kanonnen ontvangen... nooit hun 25 mm kanonnen ontvangen... ondanks de veelvuldige aanvragen van de korpschef, de kolonel Veske. Rond 11 mei, tijdens een luchtgevecht... ontketend door een Frans vliegtuig ging... het ging om een oude portee <tie> met als basiscalair. Toen zagen de bezetters... Ik denk dat hij hiermee bedoelt... de mensen die het vliegtuig euh, be be bemanden, be be bemanden... kans om in een parachute te landen. Maar hij schrijft erbij... het waren dan ook de eerste en ook de laatste Franse vliegtuigen... die het 271 ste regiment tijdens welke operatie zouden zien. Dus dat 271 e heeft voortdurend zonder luchtsteun moeten opereren. Daar zat dus ook al een mankement. Ja. En de Duitse schrijft hij dan hierna, hij had heer alleen heersenpij in de lucht. Dat is ook zo. Hè? En zagen kans om ons te beschieten. Hier volgt nog iets ongelooflijks, zegt hij. Omdat er geen transportmiddelen waren, was het eerste bataljon wel gedwongen... zijn mortieren, de 81 mm munitie, de karretjes, de 60 mm mortieren... en de munitiewagens van het bataljon achter te laten. Dat zijn natuurlijk belangrijke steun. Uh, uh, ...wapens voor zo'n infanteriebataljon. Het had slechts de beschikking over een 37 mm kanon... ...het enige van het hele regiment. Dus dat, dat, dat, dat, dat bataljon, dat eerste bataljon van de 271ste... ...is totaal uh, onderbewapend overgestoken naar Zeeland terwijl de Fransen manmoedig proberen om de Duitsers tegen te houden... bij het kanaal en later bij de Sloedam... raakt Walcheren, dat steeds voller loopt met vluchtelingen... in de band van de geruchten. Bijvoorbeeld het persil gerucht. Nou, dat was zo. Op de, op de huizen waren kruisjes aangebracht... ter hoogte van de voordeuren. En vertegenwoordigers van, van die huis aan huis... Uh, hadden ge, geco gecolporteerd met persil die hadden op de muren een kruisje gezet... bij de huizen waar ze of iets verkocht hadden of niets verkocht hadden. Maar men ontdekte onder zoveel huizen uh, een kruisje op de muur. Ja. Dan moet je voorstellen, onze kazerne lag midden in de stad... vlak bij de Grote Markt en er was ook een school. En op die school ontdekte iemand ook een kruisje. Kijk, dan kun je natuurlijk altijd je fantasie de vrije loop laten... en zeggen, zie je wat, het kruisje komt precies uit bij de kazerne... Maar als je natuurlijk een kruisje bij een ander object hebt... dan zei je, zie je wel, al die kruisjes komen precies hieruit. Dat klopte dus niet. Maar het gaf wel onrust. Het werd geloofd. Maar wat en dacht men dan? Dat... Dat die mensen van de perszeel uh, tot de vijfde kolonne hadden behoord. Die hadden gespioneerd. Die hadden door middel van die kruisjes allerlei objecten gelokaliseerd... die belangrijk zouden zijn voor de Duitsers. Gevolg was dat ze zenuwachtig al die kruisjes eraf gingen, gingen, gingen boenen. Dat is gebeurd. En dan kregen we het, ja, het hysterie, zo kan je het wij noemen, van de parachutisten. Altijd maar gezadigd moest men patrouille voor parachutisten. Met vrachtwagen die door een vrachtwagen die, uh, die gevorderd was, heel wel genaf. Ja. Heel wel genaf. ...op zoek naar parachutisten. Dat was over overigens Nederland zo, hè. Ja. En daar waren parachutisten landen, hinder waren paniek. Dat was allemaal geen warm, maar dat was gewoon een paniek. Dan hebben wij dus daar een paar dagen een paar nachten al rondgetoerd. En ik weet wel, de, de, de zondagmorgen... ...dan die massa Fransen daar natuurlijk kwamen. En utp Hollanders terug, hè. Maar die waren al over zeer Vlaanderen gekomen, Die waren dus over België gekomen. Die werden weer terug naar Rome verwezen. Nou, en dan worden we gezegd dat... Dit, ...dan kon iedereen een klein beetje hang van zaken kon distilleren, die kon toch al aan, en dat is het zwaar fout. Maar die, die, die peelsoldaten, wat voor indruk maken die? Nou ja, die ja, die geen betere indruk of dan mezelf, waren toch een hele slechte indruk. Die jongen, ik zei, hey, Duitsers zien hè, dat, dat automatisch. Ja. Ja. Tegen die man was er ook een, een sergeant bij, dus, die kwam er op bij ons zo en ondergebracht voor een nacht. Ja. Of voor een nacht in Middelburg. En dan, en dan vraag je dan natuurlijk waar komen jullie vandaan? Ja? Die kwamen aan de peel. Ja, dat moet je mooi in Duitsers gezien. Ja, vliegers. Vliegers met massa's. Daarna hadden wij toch de indruk dat, dus, ja, dat het dan nog een noodlijke beweging was. Dus dat, uh, dat er daar toch... Dat fout zat. Punt klaar. Maar, kom, ik weet waar die bezinnen pompen daar in bevrissingen zaten ook al op dit van een mum zonder bezinnen. De tweede dag, de tweede pinkster bijvoorbeeld die tanks waren leeg. Die van Alzonder bezinnen gepompt en dollanders al. En, en, en de burgers is natuurlijk ook zo hoog als er nog wat komt. Alhoewel het winnenkant de tweede dag was. de ja, ja Dan gebeurde ik misschien toch aan de Rijd dan verder niet gecontroleerd, maar ja, dan kon je zien, dat loopt zo vast als in de zee. En het gaat mis op Walger. Op 17 mei besluiten de Duitsers om het bombardement van Rotterdam nog eens te herhalen. Deze keer is Middelburg het doelwit. Met kanonnen en vliegtuigen wordt het historische stadshart voorkomen in puin geschoten. Het resultaat is dat Walger capituleert. De Fransen trekken intussen overhaast richting Vlissingen. Sergeant Dekker, die drie dagen met de Fransen is meegetrokken als gids... komt die middag in Vlissingen aan. En toen wist ik niet wat ik zag. Ik was middags weggegaan in een totaal lege stad... met, met, met weinig activiteiten van, van de Fransen. En toen stond de Nieuwe Dijk het beursstraatje, het beursplein, het Bellamy Park vol met Franse voertuigen en Franse militairen die wachten op overtocht naar Breskens. En toen werd ik direct in mijn kraag gepakt door een andere Fransman, en er liepen nog een paar Nederlandse militairen. Wij moesten proberen alle voertuigen die zij meegenomen hadden en die niet mee overkonden in verband met het luchtgevaar, dus het, ja. gezicht, het zichtbaar zijn uit de lucht weg te steken in alle zijstraatjes... rond het Bellamy Park. Ja, er zaten uh, wel sleuteltjes op. Er zaten geen sleuteltjes op. Dus het is allemaal duwen geweest. Vijf in het Beurstraatje, Vijf in het Sarazijnstraatje. Vijf in de Nieuwstraat. Ja, ik dacht op een gegeven moment... ik, ik, ik, ik, ik stop ermee. He, want ze waren... Ze, toen werden ze duidelijk wat onvriendelijker ook. Hè? We, ze gingen... ze gingen... Uh, uh, uh, snauwerig doen tegen ons... Weg, weer meer. En viet, viet, vlugger moesten die auto's weg. Hè. En je kon er wel begrip voor opbrengen... want zij verzamelden zich allemaal rond de haven... en alles wat varen kon aan, aan, aan, aan visserscheepjes. Dat, dat ging naar buiten natuurlijk. Oh. Die werden dus ja, ik werden dacht, in feite? Ja, die werden gechartered. Ik dacht, ik moet naar mijn onderdeel. Dus was het intussen een uur of, ja, ik denk een uur of zeven geworden s'avonds... En ik naar de Bonvrije Gezijnen. En wat, gebeurde, wat, wat ontdek ik? De hele Gezijnen is leeg. Wat ik even uh, niet helemaal begrijp. Ik bedoel, er zijn een aantal Nederlandse militairen in Vlissingen. Weliswaar niet zoveel in de Bonvrije Gezijnen. Nee. Maar er waren toch Nederlandse militairen. Er zijn daar Fransen die zich terugtrekken. Ja. Er is nooit sprake van geweest dat die gezamenlijk geprobeerd nee. hebben. dat Vlissingen te verdedigen nog. Er is, er is nooit een, een, een, een gezamenlijke uh, optrekken geweest. geweest. of een. een, een, een het, het organiseren van een, van een verdediging door de Nederlanders. Er was ook geen verdedigingslinie om te zeggen... als het zo ver komt, dan kun je erop terugtrekken. Die Fransen hadden daar wel een voorstelling van. Maar eh, om te zeggen, nou, hier heb je op de kaart de linie. Daar worden vast van tevoren loopgraven gemaakt. Eh, dat zijn versterkte punten. Het was eh, hollen, vliegen, materiaal achterlaten en proberen in te schepen. Terwijl de Fransen de Westerschelde oversteken... worden ze bestookt door Duitse vliegtuigen. Het enige afweergeschut komt van Franse marineschepen... want Nederlandse oorlogsschepen zijn er niet meer. Die zijn of naar Holland gedirigeerd in de eerste oorlogsdagen... of op eigen houtje uitgeweken naar Frankrijk of Engeland. Het verhaal van matroos Jan Provoost. Nou, ik was uh, dienstplechtig uh, matroos... ja. En ik zat op de BV 31 als de oorlog uitbrak. En ja, dan moesten we naar binnen komen. En dan kwamen we bij Westkapelle. Daar brak de oorlog uit, dus we werden beschoten. En dan werden er gel gelijk magnetische mijnen gehoord in de schelde. Maar we moesten er toch door, want we hadden geen voeding en geen kolen, dus niks. Dus we moesten terug. En uh, nou, achter op het schip gestaan, mijn zwem was dan aan de door. En toen zagen we al schepen de lucht ingaan, maar wij zijn er doorgekomen. En zo dus zijn we in de haven van Vlissingen gekomen, de binnenhaven om kolen te laaien en voeding te laaien natuurlijk. Ja. En dan moesten we weer naar buiten. En dan lagen we buiten. Ja, dat was dan een dag later, of misschien wel twee, dat weet ik niet precies. En toen kregen we opdracht om naar Engeland. Maar dan zie je die Duitse vliegtuigen dat natuurlijk. En die krijgen opdracht die schepen die die koers zetten, te vernielen. Maar waarom kregen jullie opdracht om naar Engeland te gaan? Want moest je niet meevechten met uh, Zeeland? Nou, vechten, nee. We hadden niks, dus we konden niet vechten gewoon, hè. We hadden niks? Nou, uh, geen mitrailleurs uh, of wat ook hadden wij helemaal niet aan boord, hè. Dus als, dus, er, als er een vliegtuig overkwam, kon je ook niks doen? Nou, kon je niks doen. Niks. Je was de prooi aan alles. En dan knijp je hem, of niet? Nou ja, knijpen, dan, dat, ja, dat kan ik nou eigenlijk niet zeggen. Je weet niet wat je moet doen. En ik ging altijd maar op mijn buik op dek liggen als er een aanval kwam. En dan kijk je schuin naar boven en zie je die bommen komen. Nou, dan denk je, hoop je maar dat ze ernaast vallen. Nou, en dan moesten we richting... Uh, we kregen opdracht om naar Engeland te varen. Dan kwamen we in de Wielingen. Dan kwamen die Duitse vliegtuigen, want die zagen dat natuurlijk... dat we koers zetten naar Engeland. Maar we kregen dan uh, de volle laag natuurlijk. En dan kregen we opdracht om in de sloepen te gaan. En dat ging ook niet zo vlot... Want het is allemaal een zenuwwerk natuurlijk. Hè. Er is gerepeteerd van hier te gunter, maar dan zijn je echt onder druk natuurlijk. Dus de mensen die in die moesten het waren stoomwalsen of uh, lieren. Mm -hmm. Dus dat ging te hard en dan kraakte die op het water. Hè. En zodoende, maar we kwamen dan toch uh, in die sloepen terecht. En bij ons zat er dan een, een boodsman ja, of een je dan, dat weet ik nou nu precies niet meer. Maar die man die was zo bang en die wou zo graag aan de kant komen en die zat met zijn pistool op ons gerukt... En me, gerecht aan me te roepen van roeien, roeien, roeien. <laughs> Voor zijn eigen bangigheid. En dan zou je net geschoten worden. He? En jullie komen aan de wal in Katzand. En ja. dan krijg je ook meteen opdracht of de, nee, dat... de leiding beslist... of je gaat met de, dan is er een heel groep... een met de grote massa mee. Want er liepen er al meer die richting. Er liepen er meer die richting. Alles liep die richting. En onze commandanten waren ook kwijt. Maar het was een oude man, die kon dan ook niet meer goed lopen... En dan heb ik later nog op een wagentje gezien, mijn ezeltje ervoor. En <laughs> dan werd die zo, hè, want je moest... Ja, je wou weg, natuurlijk. Hoe ging je weg? In jezelf, in matrozenkleren? Nee, ik was onder water geweest, dus ik deed mijn kleren allemaal uit. Want die waren nat. En dan heb ik een, een, wat de soldaat achtergelaten had, en overal een gummilazen aangedaan. En zo op mars. En zo op mars. Maar waren er meer clubjes onderweg? Ja, ja, natuurlijk, want dat werd steeds groter, hè. Want als je in België kwam, dan liepen er ook hele clubjes uh, Belzen... Die van, ja, maar dat waren geen militairen. Want die mochten ook wegvluchten voor dat front natuurlijk. Hè. Van alles liepen? Ja, dat liep allemaal weg. Die dorpen liepen ook allemaal weg. Dan kwam je in een dorp waar ze niemand meer. Hè. Die, die waren ook bang. Want dat front dat kwam steeds achter ons aan natuurlijk. Het was niet dat je liep te wandelen. <laughs> je lag meer in een sloten dat je op de weg liep. <laughs> want er kwamen steeds vliegtuigen over. Oh, ja, steeds. En dan kwamen ze met er drie in. Eén in het midden gooide bommen aan de andere kant die met de mitieuren. Dus je moest ja en een sloot duiken natuurlijk. En zo bleef het maar steeds gaan. Want je zag natuurlijk van alles onder de gekste dingen. Een vrouw die mocht bevallen, nou die lag aan de kant van de waar Als er nog eens iemand verstand van had, die hiel dus dingen allemaal. Hè. Ja, ja, dat was gewoon zo. Ja, je wist voor de rest... Ja, je kijkt eigenlijk, ja, dat zie je dan vluchten. En later zei je, oh, dat was toch ook een toestand. Hè? Maar ja, eigenlijk sta uh, je staat niet bij stil. Hè? Nee, ja, niks niet. Matroos Jan Provoost bereikt Duinkerken... steekt over naar Engeland... en zal pas na vijf jaar terug kunnen keren... Het is intussen eind mei geworden... en nog steeds is één stukje Nederland niet door de Duitsers bezet. Dat is West-Zeeuws-Vlaanderen... waar springcommando's uit Wallonië enorme ravages aanrichten... door bruggen, wegen, kerken en andere grote gebouwen op te blazen... om zo de opmars der Duitsers te remmen. Maar de Duitsers komen helemaal niet. Die trekken naar het zuiden, de Franse en Belgische legers achterna en ze laten West-Zeeuws-Vlaanderen voorlopig ongemoeid. Er viel een vreemde stilte, herinnert Jules Paridaan aan zich. De Fransen en Hollanders waren vertrokken, maar er kwam niets voor in de plaats. Pas op 29 mei ziet hij het Duitse leger naderen. En ik zie nog steeds die eerste militairen, een stukken vier, op de fiets aankomen. Ja. Dat was voor mij dus ook vreemd. Ja. Ik had nooit verwacht dat we die Duitse militairen op de fiets zouden komen... We hadden wel al veel in de lucht gegaan en zo, met vliegtuigen en uh, verder had ik nog geen militair gezien. Maar uh, die kwamen de fiets, uh, stopten op de hoek van de straat. sint kruis aankomen, van richting Arnhem kwamen ze gefietst. Gingen heel voorzichtig met geweer en aanslag om de hoek kijken. Voor ons een beetje belachelijk, want we wisten dat er al nou, niemand was die ze wat zou doen. En toen ze dan aan het veilen was, fietsten ze door. Nou, we hebben er helemaal geen contact meer gehad. Kerels zijn er even rond gaan fietsen en zijn weer teruggegaan. Uh, toen hebben we weer geen militairen meer gezien, maar we waren intussen wel, zou je kunnen zeggen, bezet. en laatste deel van een VPRO-serie... over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, mei 1940... in 1989 uitgezonden in het programma Het Spoor Terug. Deze aflevering werd gemaakt door Kees Slager. Eind mei 1940 was men dus ook in Zeeland gedwongen op te geven. We reizen een jaartje verder in de tijd en gaan naar precies 70 jaar geleden. 28 mei 1941. Welk radiomateriaal is er van die dag bewaard gebleven? Dat is onder meer een toespraak van Prins Bernhard over het Prins Bernhard Fonds... waarin hij uitweidt over de opbrengsten uit de gehele wereld... voor de aanschaf van diverse gevechtsvliegtuigen. Het is volledig in het Engels, dus ik heb er slechts een paar minuutjes uitgehaald... Om om even aan u te laten horen. Het is 28 mei 1941. Het woord is aan Prins Bernard. My Lord Nathan, Your Excellencies, My Lords, Ladies and Gentlemen. Permit me, My Lord Nathan, to thank you for your very kind words. I am proud to have those wings. And very proud, more proud to have had an opportunity of meeting that very fine body of men who, to use a variation of the words of your Prime Minister, have done so much for so many with so few. They are the men who saved England and London from the vicious and vindictive onslaught of Goering. I am particularly glad to be able to tell you today, in my position as Chief Liaison Officer between the Dutch and British forces, that Quite a few more Dutch pilots, who have finished their training, are now in our own naval air force cooperating with the RAF Coastal Command. I need hardly emphasize how proud we Netherlanders were to hear that the other day, after a year off for pilots' sometimes rather boring convoy duties, they for the first time took part in a raid on the continent. And more young Netherlanders are now in training with the I.F. And they, I know, have only one ambition, to get their wings, to get into a Spitfire, and to shoot the enemy out of the sky. Yes. Allow me to divert for a moment from the military aspect and to mention some aspect of the economic side. I have the honor to be president of a fund which bears my name, the Prince Bernard Fund, and I am proud to say that thanks to the generosity of the free Dutchmen all over the world, a total has now reached the imposing sum of 1,200,000 pounds. Yeah, This is largely available in dollars. The importance of this to our military effort will be clear when I tell you that this fund has enabled us to buy 32 bombers manned by Dutch crews and operating from here. Further, 75 spitfires have been presented to the British government. More power to the I.F. more material to smash home our determination to fight for freedom. At the request of the Indies, nine of those bombers bear the name Rotterdam. It is their and my hope that these will do a little to avenge the unspeakable act of vandalism. Another will be named the Flying Dutchman and I see this as a symbol that although our homes and families are in the clutches of the invader, they cannot chain our spirit <coughs> and that it will steal our people in the motherland in their passive, and sometimes not so passive, resistance. Finally, I want to mention the mercantile marine, that hard-worked, hard-bitten community, who do wonders these days, and yet remain comparatively unsung. These men are heroes under unbelievable difficulties, <laughs> battling with gales and seals, seas as well as with an enemy who stops at nothing, They bring home the goods that we so urgently need and help the transports of the troops. We have a saying, how you were act, that means keep a straight course. And if we keep to this course and we stick by the men at the helm of the ship of freedom, then I am sure one day we shall once more return to a natural life devoted to the furthering of those things that make it worthwhile. Prins Bernhard op 28 mei 1941, vandaag precies 70 jaar geleden. Op 29 mei 1914 werd Gerrit-Jan van den Berg geboren. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nam hij deel aan het verzet... en was aangesloten bij de Meppeler Verzetsgroep. Hij werd door de Duitsers gearresteerd op verdenking van het plegen van aanslagen. En op 14 april 1944 werd hij samen met negen anderen gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Twee jaar later werd op diezelfde Waalsdorpervlakte de eerste dodenherdenking gehouden. We gaan terug naar 4 mei 1946. In Den Haag, waar we ons thans bevinden, voltrekt zich een even ontroerende als indrukwekkende plechtigheid. Een stoet van vele duizenden mensen van wie de meeste bloemen met zich dragen, heeft zich langzaam in beweging gezet om een plechtige costume hulde te brengen aan de vele gevallene onder onze landgenoten die wij vandaag herdenken. Terwijl de bronzen stemmen van de klokkendoorns hun bijrond geluid doen horen en de vlaggen alom in de landen half stok waaien. In dezezelfde duinen, luisteraars, heeft het koude lood van het medogenloze peloton een abrupt einde gemaakt aan de bloeiende levens van meest jonge Nederlanders die de trouw tot de dood aan het vaderland in hun hart geschreven hadden. Zij vormden voor de Duitse tirannen de onzichtbare vijand die het toch al zo geschokte moreel der hitler ondermijnden. Zij, niet ten laatste, hebben hun niet gering aandeel gehad in de bevrijding van ons land. Wanneer vandaag in heel Nederland enkele ogenblikken van stilte vielen, wanneer de kerkklokken galmen, dan brengen wij daarmee een postume hulten aan die soldaten, zonder uniform. Aan de mannen van het verzet, van wie zoveel het leven lieten. En vandaag, op deze vrijdag, de 4e mei, is men tezaam gestroomd... ...om deze sobere herdenking bij te wonen. Langzaam, heel langzaam trekt de stoet der duizenden voorbij. En terwijl de late zond. Zachtkomst en haar in deze wijde uitgestrekte duinen luisteraar en daar een zacht rossige gloed zet. In de duinstreek die nu weer deel is van het bevrijde Nederland wordt het hart bij het zien van deze oneindige stoet tot het diepste toe bewogen bij de herinnering aan de velen te wie er is hier nu zoveel bijeen zijn. Onafzienbaar is de stoet. Boven deze plek. Wappert. De vaderlandse driekleur. Half stok. Aan een ruw houten mast. En ter plaatse ongeveer. Waar de mannen werden opgesteld. Voor ze werden getroffen. Door hen. Die op het bevel. Van het Hun misdadig werk verrichtten. Zie het nu. Vijf. Houten kruisen. Nee, het zijn niet houten kruisen die eens de graven hebben gesierd van hen... die hier offerden het hoogste wat ze te geven hadden in hun leven. Maar het zijn dezelfde die hun rol speelden... op het ogenblik dat deze mannen hun leven gingen geven. Ze zijn bewaard als aandenken, als relieken zou we kunnen zeggen. Het zijn dezelfde waaraan de mannen werden gebonden over het dwarshout... En het hout draagt daar nog duidelijk de sporen van. Zo zijn er hier honderden gegaan. Niet alleen de nu wel befaamde 18 doden, maar honderden hebben hen opgevolgd. En nog vele moeten hier in de omtrek rusten. Want wanneer zij gevallen waren, dan vonden zij een rustplaats ergens in het duin. Zo maar ruw in een vers gedolpen graf neergestorten. Op de achtergrond de duinenrij en voor ons de vlakte. En in deze vlakte, nu naderbij, komt de stoet van duizenden, zoals u reeds gezegd is. Die hier hun eerbiedig gedenken zullen beginnen. Even wordt stilgehouden. Bloemen die worden meegedragen, worden neergelegd. De wind blaast op het ogenblik over de duinen en de vlakten in. En strak waait de drie kleuren. Achter ons luisteraars, verscholen voor het gezicht. Zoals we zelf verscholen staan in een dennenbosje. Op dat niets, dit indrukwekkende ogenblik. En dit belangrijk gebeuren, vooral voor deze nabestaanden ook. Zo kunnen storen. Achter ons zijn opgesteld de Hagezangers en de Koninklijke Militaire Kapel. En zij zullen straks toepasselijke liederen en gezangen en toepasselijke muziek ten gehoren brengen. Wanneer eerst gelegenheid gegeven is door het signaal dat klinken zal voor de twee minuten stilte die van ons en voor het gehele land zal worden gevraagd. U hoorde de verslaggeving van de eerste dodenherdenking in mei 1946 op de Waalsdorper vlakte. Waar, zoals gezegd, meer dan 250 mensen, het exacte aantal is niet bekend, ter dood zijn gebracht door de Duitse bezetter. Met dit historisch radiomateriaal sluiten we het oorlogsuur af. Dit was tevens het laatste uur in die vijfdelige serie van de VPRO over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, mei 1940. Elke week door onszelf aangevuld met bijzonder materiaal van en over mensen uit die oorlogstijd. Vragen en opmerkingen over onze programmering... die kunt u sturen via onze site. Dat is nachtvluchten.fm, daar vindt u alle contactmogelijkheden. U kunt er ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Onze programmering vindt u daar... en die vindt u overigens ook op teletekstpagina 331. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met onze uitzending. In het volgende uur is het tijd voor de eerste aflevering... van een serie interviews met beeldend kunstenaar Kees Verwij. Heel graag tot zometeen.